In de Franse Alpen zijn twee skiers omgekomen nadat ze buiten de piste in een lawine terecht waren gekomen. Ze hadden geen lawinezoekers bij zich en werden teruggevonden via het signaal van een mobiele telefoon. Experts waarschuwen voor een groot risico op meer lawines in de Franse bergen. Bij een grote demonstratie tegen de Iraanse regering in Londen slaagde een demonstrant erin het pand van de ambassade te beklimmen en de oude Iraanse vlag te hijsen. Het zorgde voor veel enthousiasme onder de betogers. Op het Malieveld in Den Haag was vandaag ook een demonstratie tegen het bewind in Teheran. De bussen in het noorden van het land mogen dan wel weer rijden. Met de trein is het een heel ander verhaal. Dennis verwacht dat pas in de loop van de avond de problemen voorbij zijn. Tussen Groningen en Leeuwarden rijden minder treinen... en op sommige trajecten rijdt helemaal niks. Een paar storingen, zoals tussen Sneek en Stavoren, zijn voorholpen. Twente heeft punten laten liggen in de wedstrijd tegen Pek Zwolle. De ploeg was dan wel de betere de hele wedstrijd... maar aan de uitslag kun je dat niet zien. 1-1 was de eindstand. Eerder vanavond klom AZ naar de vijfde plek in de Eredivisie... door met 1-0 van Volita dam te winnen. PSV Excelsior is nu bezig. Vanavond is het helder. Vannacht daalt de temperatuur naar min 13. Morgen gaat het opnieuw vriezen en schijnt de zon. Het kan lokaal nog altijd glad zijn. Dit was het nieuws op 538. Wauw. Prachtig. Het voelt alsof we er weer even zijn. Beleef je geluksmomentjes opnieuw met een CW fotoboek. Ontwerp je fotoboek gemakkelijk. In de CW app of op cewe.nl. CW. Zo mooi. Socialdeal hoteldeals, take 1 en actie, bo. Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. Nee, Oké. Okay. Social deal. Deals die je niet mag missen. Bestel via de CW-app en ontvang een cadeautje van CW. Zo mooi. Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.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 Yeah. This, is, this, this is about to go. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Are you ready? Are you ready? Hey, this is Fisha. Hi, this is David Gillum. Hey, we are Swedish House Mafia. <inaudible> Yo, this is David Gillum. Your destination for the best beats. Five, five, five, five, five, five three, eight, dance department. Ondanks het winterse weer van afgelopen week hebben we onze danstoer weer ijsvrij weten te maken vanavond. Hij glimt in het nieuwe jaar beter als ooit tevoren. Hoi, ik ben Armin van Buren. Welkom in de lekkerste club van Nederland. Dit is Dance Department op middernacht. Jouw plek voor de allerbeste dance. En ook vanavond heb ik weer een exclusieve hot mix voor je. Straks om 11 uur hoor je Max Tyler, een uur lang exclusief in de mix. Maar ik straf hem af met nieuwe muziek van mijzelf. Een track met de Duitse act Glockenbach. Een paar maanden geleden zijn we in de studio gaan zitten en dit is het resultaat. Mijn eerste single van 2026, The Sun Shines On Me. Zou dit een dingetje zijn tussen hun? More of the same. James Hype en Tita Lau, vriend en vriendin lief... met More of the Same, hoorde je in Dance Department, 538. More of the same. Nou, waar we vroeger alleen nog aan dry January deden... is het nu tijd voor de 75 Hard Challenge. 75 dagen lang, iedere dag twee workouts doen van 45 minuten. Niet drinken, progressiefoto's maken en boeken lezen. Het is een ware hype er veel mensen mee zijn gestart op 1 januari. Ze noemen het ook wel Locked In Season. En daar kunnen David Guetta en Morten over meepraten. Fitboys onder de DJ's, je hoort ze nu met Locked In in Dance Department. INBOX. Hey Armin, lekkere muziek weer hoor. Onderweg naar wintersport in Oostenrijk. Hopen op nog net iets meer sneeuw dan de afgelopen weken al in Nederland lag. Groetjes. Nou, veel plezier Patrick. En Eveline stuurde ook een berichtje in de 58 app. Net terug van een huisfeestje. Nu nog even de stad in. Groeten uit Groningen. Nou, lekker weekend Eveline. Wij dansen verder op Nick van Chuli en Frankie Rizzardo. Dit is Set Me Free in Dance Department. To you into your eyes i see the future my dimension my dimension mm. John ...met Turn the Lights Off in Dance Department op 538. Deze maand januari is vrij rustig... ...als je net uit de drukke maand december komt... ...tenzij je naar de grootste groep van Nederland gaat... ...de Vrienden van Amstel Live. Afgelopen week heb je al kaarten kunnen winnen... komende week ook weer en aanstaande vrijdag... ...hoor je 538 live vanuit Rotterdam, ahoy. Alle info staat natuurlijk voor je klaar op 538.nl. Duiken wij de grootste club van Nederland weer in... ...in Dance Department, Love Struck en Walking with Elephants. I'm going to mental attitude. I want you to have the best day possible. And if you mess up on the way, tomorrow's a new day. Positive Mental Attitude.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 Fejo maakt het mogelijk. VEO, de specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Maak snel een afspraak bij een van onze klinieken. VEO Leven Zonder Bril.nl. Voor deze video!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 58 nieuws. 10 uur. Amerikaanse president Trump heeft nu ook zijn steun uitgesproken aan de demonstranten in Iran. We staan klaar om te helpen, schrijft hij op zijn eigen sociale medium Truth Social. Eerder sprak Europa zich ook al uit. In Iran wordt nu al meer dan een week massaal gedemonstreerd tegen het dictatoriale regime. Drie Franse skiers zijn omgekomen door twee verschillende lawines... in de Franse Alpen. Ze waren buiten de piste gaan skiën en raakten daar bedolven onder de sneeuw. Een vierde persoon raakte zwaar gewond. Meteo France waarschuwde vrijdag al voor instabiele sneeuw... en riep op tot grote voorzichtigheid. Duizenden boeren hebben in Frankrijk en Ierland gedemonstreerd... tegen het handelsakkoord dat Europa heeft gesloten... met een paar Zuid-Amerikaanse landen. In Ierland gingen duizenden trekkers de weg op. In Frankrijk blokkeerden boeren de snelwegen. De boeren zijn bang dat ze weggeconcureerd worden door de import van goedkoop vlees. FC Twente had vanavond tegen PEC Zwolle niet echt een sterke tegenstander getroffen, maar wist dat niet in punten om te zetten. In Enschede werd het 1-1, terwijl er genoeg kansen waren voor Twente. Eerder speelden AZ en Volendam tegen elkaar en die wedstrijd eindigde in 1-0, waardoor AZ naar de vijfde plek stijgt. Het is helder en vannacht daalt de temperatuur naar min 13. Morgen gaat het opnieuw vriezen en schijnt de zon. Het kan lokaal nog altijd glad zijn. Dit was het nieuws op 538. 18 plus speelbussen. Ja. Echt serieus? Zo oh. veel, zo veel, zo Oh, wat een geld. 18.000. Wat verberken we? Ben jij de volgende?